Uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Parijs is een uur geleden een zware explosie geweest in een bakkerswinkel. De oorzaak is waarschijnlijk een gaslek, zegt de Parijse politie. Een nog onbekend aantal mensen raakten gewond. Het is ook nog niet duidelijk hoe ze aan toe zijn. Op beelden is te zien dat de gevel van de bakkerij en patisserie is weggeblazen. De straat ligt vol puin en in de winkel woedt brand vvd fractie Dijkhoff zegt in de Telegraaf dat het klimaatakkoord... dat hij het klimaatakkoord niet zomaar gaat uitvoeren. Hij noemt de kans daarop nihil. Hij is bang dat het voor gewone mensen te veel geld gaat kosten. In de krant haalt Dijkhoff uit naar coalitiegenoot D66. Fractieleider Jetten is volgens Dijkhoff over het akkoord aan het drammen. Politiebonden NPB en ACP verwijten premier Rutte stoere taal... terwijl er structurele maatregelen nodig zijn als een vuurwerkverbod. Rutte zei dat hij raddraaiers met auto nieuw het liefst in elkaar wil slaan. NPB-voorzitter Struis zegt dat hij veel e-mails heeft gekregen... van boze vakbondsleden. Ook coalitiegenoten CDA en ChristenUnie... hebben kritiek op de uitspraken van Rutte. De nieuwe gouverneur van Florida heeft alsnog de politiechef... in het Amerikaanse stadje Parkland ontslagen... vanwege het optreden van de politie tijdens een schietpartij... op een middelbare school. Een voormalig leerling schoot een jaar geleden 17 mensen dood. In een rapport staat dat de politie te lang buiten bleef wachten... tijdens de aanslag. Een brand in Ecuador heeft aan tenminste 18 mensen het leven gekost. Zeker 8 mensen raakten gewond. In de miljoenenstad Guayaquil brak brand uit... in een pand waar illegaal mensen met een alcohol- of drugsverslaving... werden opgevangen. Volgens de politie staken patiënten matrassen aan... als protest tegen de omstandigheden in de kliniek. Het weer bewolkt in de loop van de ochtend regen... en later weer vaker droog en het wordt vandaag 6 tot 9 graden. Morgen regen en veel wind en dan wordt het een graad of 8...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 Zaterdag 12 januari 2019. Goedemorgen. Goedemorgen Zandvoort. Vanuit Hotel Hoogland is dit Goedemorgen Zandvoort. Naast mij zit Leon van Nes. Goedemorgen Leon. Goedemorgen Irene. Fijn dat je er bent. Ik ben een beetje verkouden, zoals uh, half Nou, Het, het klinkt ook. goed hoor, ja, dus er ja, is okay, niets aan hout. Nee, het maakt niks uit. Gisteren dacht ik nog even: het gaat niet goed komen. Maar vanochtend dacht ik: geen gezeur, we gaan gewoon niks Ach, aan doen. je hand. weet het, hè. twee paracetamol en je, Precies, je juist, En ik juist. loop weer als een tierenlier. Goed, uh, de techniek vandaag is uh, in handen van Cor Draaier. Uh, dankjewel, Cor, dat je de muziek ook hebt geregeld vandaag. Dat was uh, echt super. De redactie deze week was van Gert van Kuik en de eindredactie was van Gerry Rutten.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 Schipper. Jan komt Wil. Pardon. Die, die komt niet. Die komt niet. Komt, uh, Gilles. Komt. Gilles die komt. Ook goed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 Overal zijn brandmelders, die zijn doorgekoppeld. Dus als er eentje afgaat, gaan ze allemaal af. Uh, noodverlichting, uh, brandwerende materialen. Er hangt een groot gordijn. Um, en dat is ook allemaal brandwerend, uh, brandvertragend, sorry. Brandvertragende ja. materialen. Mm -hmm. um, dus de escape room zit wat dat betreft eigenlijk uh, heel goed in elkaar. Ja, ja. qua veiligheid, ja.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 Ervan uitgaat, zonder daar echt heel veel informatie over te hebben, dat het in Polen qua uh, regelgeving minder geregeld is dan in Nederland. Laat ja. eerlijk zijn, wij hebben natuurlijk dat eigenlijk heel piek fijn voor elkaar hè, in Nederland. De gemeente handhaaft daar heel goed op.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 Ik, uh, ik ga in mijn vrije uurtjes uh, meenetten. Ja, ja, dus dan ga je gewoon eens ja, dus kijken wat er... Het wordt wel wat drukker. <laughs> ja, oké. Okay. Zij maar, maar je woont weg. nog steeds in Naarden? Naar... Ja, ja, ja. ja. ja dat, dat, is to... dat is een beetje onhandig. Dat is echt ja, dat een is... onhandige. Ja. Nou, het is natuurlijk wel zo dat als je ochtends uh, op tijd hier naartoe gaat... dan ga je tegen het verkeer in, volgens mij, hè, want ja. iedereen gaat eruit. ja.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 Ja, ja, ja dacht nou, al. de eerste goed. hebben we al. Gerry gaat, gaat ook mee, nee, dus nee, ja, dat precies, gaat helemaal goed. Dank voor jullie komst en ja. heel veel succes. Dankjewel. En ja, ik denk dat het wel goed komt. Nou, ik ben eigenlijk ja. van overtuigd. En ik zie jullie binnenkort wel rennen met grote brillen op het strand. Ja, Absoluut. Ja. Nou hartstikke bedankt. Ja. Oké, okay, we gaan uh, muziek luisteren. En uh, wat hebben we nu? Het KNRM lied. Wat leuk. Dos Hermanos.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 Zij van de koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij Ze varen elke dag van elk jaar Elke dag de redden, zijn we iemand van gevaar Op ongelukken in het water zijn ze voorbereid Zij van de koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij Je kan altijd op ze rekenen 24-7 met een uitgerust reddingsfest Redden ze je leven Ben je een surfer, een zeiler of visser op een boot? Bij elk ongeluk zijn zij de redder in nood Past wel 120 man op de grootste reddingsboten En elke reddingsboot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 Soort zaken. Ja, de KNRM werkt iets anders. Wij, uh, wij zijn gewoon aan het werk of thuis of wat dan ook. en uh, worden opgepiept uh, als het noodzakelijk is uh, om te komen. Dus we zijn niet preventief al aanwezig op het station. En dat is wel een verschil. En, uh, nou, jullie zullen dus hoogst, wij worden eigenlijk hoog, ja, hoogstens weg moeten met zeilschepen, andere schepen. Ja, maar, wij hebben uh, een wat grotere wat... boot ook. Dus ja. wij zijn meer uh, geschikt om wat verder op zee uh, uh, in actie ja, te komen. Ja. Uh, en het zijn heel veel mensen die dat niet weten. Dus dan ja, dan dat daarom leggen we het ook, he? He? Ja, even uit. Het ook ja. van...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 onderhoud van materieel. Uh, maar het komt inderdaad voor, uh, we oefenen dus ook met helikopters uh, zo ja. en dan. Uh, en we oefenen gezamenlijk met andere hulpdiensten. Um, maar het komt ook voor dat we helikopters ingeschaald...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 Maar dat is een nou, uitstervende ras, maar het, het zijn er echt nog maar een paar. Het, dat de... Wat is dan de reden om daar een beroepsschipper te hebben? Vraag, daar zou ik geen antwoord op weten. Nou, het is waarschijnlijk ja. omdat het een grotere plaats is of een. Of een, een... Het is gisteren, dat weet of niet. Of niet. ik histori historisch niet. Historisch ontstaan. Uh, ik, ik weet dat, we dat er zeggen. in het land iets van twee, drie betaalde schippers zijn, dus het zijn er echt heel weinig. Hoeveel mensen zitten er bij de kennisbrigade op boord? KNRM, hè? Of KNRM, sorry, daar gaan we weer. Hier in Zandvoort bedoel je? Ja, hier in Zandvoort. Ja, dat is een team van ongeveer dertig mensen. Ja. En uh, vorig jaar hebben we gelukkig weer drie mensen kunnen verwelkomen. Uh, waarbij eind van dit vorig jaar ook weer twee mensen afscheid hebben genomen vanwege leeftijd. Uh, en, dat gaat en wat is, ja, wat is die is leeftijd? leeftijd wanneer moet je, moet je weg? Nou, ja, mag je weg? Dat verschilt per functie. Hè. De ja, mensen okay. hebben verschillende functies. Dus uh, ja. mensen die varen die, die lopen daar eerder tegen aan dan mensen die uh, assisteren aan de wal. Ja. Uh, nou ja, dat is niet echt een vaste leeftijd voor, dat hangt af van uh, conditie, et cetera. En ook in de, de, de wil van mensen natuurlijk. Hè. Ja, is dat uiteraard. Een rol? Ja. We ja. Uh, nou, hebben nu uh, twee dames in het team, dat is misschien ook wel leuk om oh, te, leuk, te vermelden. Ja. Ja. Geeft toch weer een andere dynamiek uh, dan zo'n hele grote groep uh, mannen? Dus, ik dus er mogen er nog meer bij, wat je zegt. Het zijn mannen anders als <laughs> er een dames bij Nou, dat is absoluut het geval. Ja. En uh, ik durf zelfs te beweren in positieve zin. Dus, nou, uh, kijk, ja, ja, heel mooi. Ja, heel heel mooi <laughs> dus dames die luisteren en die dus interesse zouden hebben om uh, bij jullie uh, te komen werken of vrijwilliger te zijn, bij deze.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 En het uh, ook zal moeten bijhouden, denk ik. En je, ja, en je moet ook veel veel nog op de oefendagen dagen komen. Ook dat is niet vrijblijvend. Dus uh, je moet wel zorgen dat je in goede en conditie zijn. bent zelf. Precies.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 en dat zijn vaak mensen die een bepaalde leeftijd hebben bereikt, ja. Uh, ja. dus dan kan er ook op zo'n moment mee gesproken worden wat de mogelijkheden zijn over nalaatschappen ja. en, uh, nou het hartstikke goed dat, dat uh, moeten we wel Ja, het is natuurlijk vrijwillig, maar uh, zijn, inderdaad, nou, nou zijn die grote nalaatschappen natuurlijk spectaculair hè? dat zou ik maar zeggen, maar jullie hebben er wel een paar gehad hè? we hebben er een paar gehad, de boters gehad. gefinancierd ja. Ja. door uh, mevrouw Annie ja. Ja. Ja. dat, dat geweldig. was wel. Uh, maar de organisatie zelf drijft natuurlijk op die tienduizenden mensen. mensen die Niet gewoon die, maandelijks ja. een de donatie doen,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 Uh, dat je van de een naar de ander gaat of dat je het allebei doet. En we hebben er een aantal rondlopen, inderdaad. Leuk. Ja, ja zeker. Bij ja, de racebrigade kun je natuurlijk ook eerder starten hè? Als, je daar de, als je je aangetrokken ja. voelt tot dat, dat ja. werk. En dan, en dan doorstromen dan naar de, de KNRM, omdat dat natuurlijk toch iets meer uh, is. Uh... Ja, de boot van de KNRM. Daar moet je eigenlijk 18 voor zijn om actief mee te gaan als vrijwilliger. Maar de ja, reddingsbegader nee. mag je eerder. Daar kan je ja. al vanaf je 12 tot 14 beginnen uit mijn hoofd. Ja. Ja. Ja. Um, dus ja, dat is een logisch traject dat je kan doorlopen zeg maar. Maar het is niet dat we de mensen dat op de stoep zijn bij deze racebegeleiden van jij bent 18, kom jij met me mee. En zo werkt het niet. Je gaat niet Ze moeten het zelf wel Nee, precies. Nee. Nee. En verder. Nou ja, we 2019. Hebben... Oh nou ja, we hebben 2018 hebben we meegewerkt aan de veiligheidsdag van oh. de Kuiters.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 Bloedjes weer die zee op, hè, die jongens met die kites. Ja, ja. Dat je af en toe je afvraagt ja, van komen we nog wel terug? Ja, ik weet niet of ze iedere avond een telling houden, maar. Misschien wel verstandig. Het zijn over het algemeen. Nou ja, ze komen vanzelf aan de overgang. Gemiddeld, dus. gemiddeld genomen denk ik dat die kiteservers heel goed weten wat ze doen. Hè? Ja. Dat zijn, dat zijn ja, bijna wat wij allemaal wel ervaren, en jongens. de kiteverenigingen gewoon dat je inderdaad niet alleen de, de zee op gaat, dus dat ja, je elkaar met minimaal met z'n tweeën bent ja. en elkaar ook in de gaten te houden. Dat scheelt natuurlijk al heel veel. Ja, dat is ook zo. Dus nou ja, dat hopen wij in 2019 weer te gaan doen. en meer Dus die preventiekant om te voorkomen uh, dat er sowieso ongelukken gebeuren. En aan de andere kant dat ze ook weten wat er gebeurt als de boot aankomt varen. Want die jets van zo'n reddingsboot zuigen water aan. Ja. En als die kaiters die lijnen niet goed uh, inhalen, oh, dan ja. Ja, ja, komen die in ja, de motor, motor. Van, de, van de boot. En dan uh, ja, dat is ja, ben je nog verder uh, van huis, zal ik maar zeggen. Ja. Wij moeten afronden, Leon. Ik vond het... Het is erg leuk om toch weer te horen waar jullie staan. Ja. Helemaal goed. Uh, Gilles, tijd vliegen. Ik ga trouwens draad draad. nog even compliment geven voor uh, de optreden van je dochter bij het oh, dankjewel. Dankjewel. Ja. Ja. Dus ik, uh, ja, Fantastisch. Echt super. Leuk, leuk om nieuw talent te ja. zien en om. Uh, ze ja, dus het zelf ook een leuk achteraf zijn. Ja, hè? Ze vond het ja, heel, nee, nee, nee, heel griezelig, begreep ik. Onbekend, hè. Het klonk maar, prachtig. Ja, maar, absoluut. Het echt, nou, het was ook oh, een, een goede dag. Concert, zo zonder meer een leuk concert. Maar goed. Nou, dank jullie wel voor je ja, gedaan. Jullie bedankt. We de, hebben eigenlijk het verhaal weer. niet helemaal kunnen doen. Dus als jullie zeggen, we hebben nog een keer gelegenheid. Had je nog meer willen vertellen? We hebben teruggeblikt op 2018. Maar ja. we kunnen ook nog een keer over 2019 hebben. Nog meer. Ik nodig onszelf gewoon uit voor de volgende keer. Dat gaan we doen. Dankjewel. Gerry zorgt ervoor. De heren. Ja. Dat ze Is nog goed. een keer wilden komen. Ja. We gaan ja. naar muziek. Gaan we doen. Johnny en Rijk, Oh Waterloo Kijk. Ik liep een beetje door de stad. Ik had geen doel, ik deed maar wat. Toen bleek ineens, ik stond er weer. Als iedere keer. Die oude plek in Amsterdam, waar ik al duizend malen kwam. En waar ik altijd weer wil zijn. Het Waterlooplijn. O, oh, waterlooplijn. O, oh, waterlooplijn. Het is mooi en lelijke tegelijk, Armoedig en toch ook een lijn. Het is dus mee moet met de scheutje gein. Het waterlooplijn.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 die dus is moet met de scheut liggen, het water loopt blij. Een keulse pot, een kolenkit, een steelpen waar een gat in zit. En naakte etalaas maar dan zonder kop.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 Danslopen, uh, dans uh, bouwrij maken en, en meteen bouwen. Ja, want uh, dat had misschien nu, gewoon betekend dat jullie twee jaar lang uh, daar ja, kunnen bijvoorbeeld, ja, Ja, inderdaad. Ja, ja. En Nogmaals, woningbouw is erg belangrijk. En wij, wij willen dat ook niet tegenhouden. Maar, ik heb ja. de plannen van Hans Hogendorren gezien daar. Ja, ja, ja. En ik moet ja. zeggen, dat ziet er...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 Asielzoekers. Uh, Asielzoekers uh, in, ja, ja, ja, in de verloren straat. prachtig. Ja. Nou ja, dat, dat, dat kwam ook enorm van pas natuurlijk. Ik bedoel, uh, ja. Ja, want als uh, iemand overlijdt en, en ja. ze, ze bellen jullie... en ze zeggen van nou, uh, we hebben een ja. inrichting... Die mogen jullie komen halen. Ja, dat klopt. Ja. Dan kun je daar natuurlijk ja. heel veel mee ja, doen. Absoluut. Maar dat ligt natuurlijk nu allemaal stil. Dat ligt uh, op dit moment stil, ja. ja. Dat is duidelijk. En er zijn geen inkomsten. Ik ben zelf werknemer ook. Dus ik, uh, ja, Hoeveel uh, mensen werken er in de kringloop? Uh, nou, het grootste deel is vrijwilligers. Ja. En er is een aantal in uh, vaste dienst. Ja. Dus, uh, maar ja, met vrijwilligers erbij zijn het er, uh, zijn het er uh, sowieso 15 of 20 of. Nou, dat is toch een flinke aantal. Ja, en voor iedereen uh, ja, en was er was toch een, even Maar het nou, was ook een invulling voor uh, oudere mensen... die dat uh, geweldig vonden om daar te helpen. Ja, en, uh, ja ik uh, zag wel eens mensen onder een mensen, schuimer, weet je zo, wel ja. ja. En die wat dingetjes gingen neerzetten... en ja. wat mooi gingen zetten. En toen dacht ik, wat ja. mooi is dit. Ja, je kan uh, thuis achter de geraniums gaan zitten... of uh, ja. wat meer ja. in de kring lopen. Ja. Ik bedoel, ja. Ja. Het, het, is altijd, het was altijd gezellig. Ja. Uh, ik hoop vandaag ook nog. Maar <laughs> ja, de steunbetuigingen zijn groot, Er zijn honderden... Uh, ...petitiemeldingen ja. geweest. Hoe is en, dat verlopen, die petitie? Hoe was nou, ja, er op? waren er eigenlijk twee petities. Eén uh, uh, petitie heeft zeker... En ...dat stond vandaag nog in het haan op uh, ...minimaal 800. Ze dus willen naar de 1000 toe. Dus dat is voor de gemeente Sanford... ...wel uh, behoorlijk wat natuurlijk. V uh, 1000. Uh, plus die andere ook nog uh, 500, 600. Dus alles bij elkaar is, het, uh, is er heel veel steun. Ja. En in de winkel hebben we een kaartenactie gehad. Er zijn ook honderden kaarten ingevuld. Uh, mensen die... Uh, en die zijn ook naar de gemeente gegaan. Ja. En uh, ja, daar staan hele uh, ontroerende dingen ja, in. Dat bedoel, ja, het, ja, dat is het. Ja, dat is het. Jammer. Het zal een hele emotionele middag worden. Ja, zeker. Ja, dat zal het ongetwijfeld, ja. Ja, ja, ja. ja en, en we, we helpen ook mensen met uh, een met afstand tot de, tot de arbeidsmarkt. He, die, uh, met de verbeelding. dat we, ja. Projecten en ja. huren natuurlijk. We hebben ook mee samengewerkt. Dus we hebben mensen ook. Uh,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 Die ruimte nou ja, ze is net zo groot. Of nee, bij... dat zal, zal minder dus zijn. Zal je minder, kan het maar doen, maar op kan. een andere manier gaan invullen. En ja. Uh, ja, de, uh, ik denk dat dan net dat net uh, wel uh, goed zou kunnen doen. Dus uh, ja, zo groot als daar uh, zal het niet worden. Denk ik. Nee. nee, dat was ook wel <laughs> dat heel dat erg moeilijk. moeilijk. Ik vond het wel heel bijzonder. Ja, de eerste zeker. keer dat ik daar kwam, ja. die kamertjes en ja. al die geweldjes ja, ja. en gaatjes ja. en dingen waren. Uh, ja, het was natuurlijk een, een, een, een kringloop waar je enorm leuk kon snuffelen. Er zijn kringlopen waarbij de prijskaartjes gewoon alles hangen. Ja, Bij ons kon je uh, gewoon uh, een uh, beetje gaan, gaan rommelen. Golfclubs en weggehaald uh, ja, ja, daar, ja, ja, uh, oh, onder he, andere. Dit is het goed? Of ja, o, ja. Nee, daar ben ik heel blij mee. Ja. Maar ja, de maatschappelijke betrokkenheid van de gemeente... die zou, die zou, uh, die zou erg welkom zijn ja. natuurlijk. Ik bedoel, uh, duurzaamheid is een woord...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 night <laughs>